Single tussen 1955 en 1985. Is hij er toch nog een beetje bij, hè? Ja, zijn stem klinkt vertrouwd, hè? <laughs> maar luisteraars, hij is er niet. Ruud is er niet. Nee, vandaag zonder Ruud. Goedemiddag, Albert-Jan Vos. Goedemiddag, Mo. Bij afwezigheid. Maar waar is Ruud? Ruud heeft een kleine werkvakantie. En welk land... Portugal, Spanje, Denemarken, weet ik niet. Maar hij is te hort op dus. Hij is in ieder geval uit Nederland, wel binnen Europa nog. Een nou, kleine werkvakantie bij een etablissement waar hij moest optreden. Oké, okay. Maar ik voel me zeer vereerd dat ik uh, zijn plaats mag innemen. Ja. Maar. Dus ik hoop luisteraars dat ik u niet teleur zal stellen. Maar, maar kijk heb, of jij het uh, net zo goed doet. Ik heb me niet helemaal aan de regels gehouden, maar uh, ik zal proberen uh, dat wel te doen. Nou, daar ben ik er altijd nog wel bij. En uh, ik heb begrepen dat ik twee uh, LP's mee mocht nemen. Drie. Drie, ook oh, gelukkig. Nou, drie komt... LP's en een singeltje. Ja, ik heb dus vier LP's bij me en drie singeltjes. <laughs> <laughs> nou, dan gooien we de vierde LP. Omdat we vandaag geen gast hebben, mag je die vierde LP ook gebruiken. Oké, okay. en uh, ik heb zelfs op vinyl, echt op vinyl, uh, het item wat wij om half drie uh, aan de luisteraar hebben. Ja, dat hebben wij ook op vinyl, meestal. We... Niet altijd. Niet altijd, maar ik heb het echt op vinyl... En uh, laat u verrassen en uh, luister om half drie naar uh, ja, de covers van uh, een bepaald nummer. Nou, Zowel in het Nederlands niet. als in het Spaans deze keer. In het Spaans? Ja. In Nederland-Spanje. Ga je iets afgelopen zondag er weer bij halen. Ik heb nog hoofdpijn ervan. Ik denk toch echt dat ik gewoon een karraal lopen vanaf CD ga doen nu. In uh, <laughs> ja. Nederland-Spanje dat. Uh, <laughs> Wat heb je allemaal voor de rest allemaal meegenomen? Ja. Waarmee gaan we beginnen? Nou, we beginnen met een, echt een uniek dubbelalbum. En uh, het is. Uh, een live uh, uh, opnames van een live concert dat de Beach Boys. En daar heb ik het over. De Beach Boys in, 19, in de winter van 1972 hebben gehouden. En uh, dat is opgenomen in de Record Planet in New York. Waar staan al hun gouden oude hits op. En uh, dat live weergegeven geeft hem een aparte sfeer. En ik zou zeggen, laten we eens beginnen met wat te luisteren. Wat gaan we nog meer doen? Uh, nog meer? We, gaan, uh, ja, we hebben een Nederlandse troubadour voor vroeger. Uit mijn, okay. uit mijn jeugd. Uit mijn met zware, zware teksten. En uh, emotionele ontladingen. Op, op, op, en dan op, op, heb op. ik het over niemand minder dan Boudewijn de Groot. Maar dan zijn, zijn vroege jaren. Hè? Okay. En wel van de WLP vijf jaar hits. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het allemaal horen. Tussen tot vier uur zijn we erbij met de vinyljaren. En we beginnen met welk nummer van de Beach Boys? Uh, uh, dat staat erop. Dat staat hier natuurlijk weer niet op. S uh, voor mij, Sailor. Sailor. Correct en tevens, juist. <laughs> en, krassen. en krassen. Ja, dat hoort erbij. Dat hè? hoort erbij. Ja, luisteraars, dat was het openingsnummer van het live concert van de Beach Boys uit 1972 en opgenomen en de record plant in New York. En uh, gedurende de komende twee uur zullen ik daar vaker op terugkomen. En uh, ja, u weet het hè, de Beach Boys was een uh, Amerikaanse band uit die in 1961 werd opgericht door de broers Brian Wilson, Dennis Wilson en Carl Wilson. Hun neef Mike Love en schoolvriend L. Jardine. Met harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson, zelf een weinig succesvol liedjeschrijver, maakte de jongens muziek in de stijl van de Four Freshmen. Waarbij harmonieuze zang de hoofdrol speelde. De single Surfin uit 1961 werd een hit en was typerend voor de richting die de band de eerstvolgende jaren zou volgen. En we gaan straks weer terug naar dit live concert uit New York. Uh, we gaan switchen naar een Nederlandse ja, troubadour uit de... Be en ...zeker in de beginjaren van zijn periode. En dan heb ik het over niemand minder dan Frank Boudewijn de Groot... ...geboren op 20 mei 1944 in Jakarta. En hij woont in Haarlem. Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren... ...in een Japans interneringskamp in Jakarta, voormalig Nederlands-Indië. Zijn moeder overleed in juni 1945 in een Japans interneringskamp... Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zijn zus in verschillende gezinnen werden omgebracht. zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. Zo, werd de terecht in het gezin. Zo kwam de groot terecht in het gezin van zijn tante in Haarlem. En in 1971, toen zijn carrière nog in, ja, laten we zeggen, relatief uh, ja, in zijn beginjaren was. en uh, ik ook nog een aantal jaartjes jonger was. Uh, was hij erg populair met zijn, met zijn ballades. En uh, zijn toepasselijke teksten op de diverse, die je dan mooi kon toepassen op de diverse situaties waarin je dan als puber terecht kwam. Maar laten we beginnen met uh, van de Dubbel LP vijf jaar hits uit 1971. Met het mooie nummer Strand.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 Scheveningen. Scheveningen. Nee, Zandvoort gaat boven alles. Trouwens, dat is een goede slogan voor een, een provincie ergens in het noorden des lands. Er gaat niets boven Zandvoort. Ja, nou Mo, ik vind het ontzettend aardig van je dat ik me, ondanks het feit dat ik te veel heb meegenomen, dat ik er toch gebruik van mag gaan maken. Ik hoop, ja. ik hoop niet dat de heer Jansen mij daarop aan gaat spreken. Hoezo? Want uh, ja, ik denk, als ik de kans krijg, moet ik hem ook gelijk uh, met beide handen aanpakken. Uh, dus uh, ja, we hadden dus de Beach Boys, een uh, live concert. Uh, Daar zijn we mee begonnen. In 1972, we, hebben de, we zijn begonnen met Boudewijn de Groot, ook een dubbel LP uit 1971. En we gaan door naar een LP, en dat is uit 1982. Dat is een dubbel live registratie van een reunieconcert, wat Simon en Garfunkel uh, hebben gehouden in het uh, Central Park in New York. Het is een, echt een plaat, als je die van begin tot eind hoort, dat je, waar alle ...bekende nummers, de revue passeren, word je heel meegevoerd in de sfeer van Simon en Garfunkel. Maar eerst even iets over het ontstaan van deze ja, twee ook troubadours kan ik wel zeggen. Tijdens hun middelbare schoolperiode begonnen Simon en Garfunkel met het zingen van liedjes van onder andere de Everly Brothers. In 1956 namen ze de artiestennaam Tom en Jerry aan. Paul Simon als Jerry, Landis, en Art Garfunkel als Tom Graff. Startten daarmee officieel een carrière en kregen een eerste opnamecontract... In 1957 schreef ze voor het eerst eigen teksten en scoorde ze een hit, Hey Schoolgirl. Volgende pogingen tot hits te komen bleken niet succesvol en na hun middelbare school ging een ieder zijn eigen weg. In de periode zagen ze elkaar weinig. In 1962 ontmoetten ze elkaar weer en eind 1963 traden ze op onder de naam Simon Garfunkel. Luister nu naar het openingsnummer van hun concert uit Central Park. Uh, de gelijknamige filmnummer. En u kent het ongetwijfeld. Luistert u naar Mrs. Robinson. Hij kraakt goed. Veel gedraaid? Heel veel gedraaid. Mooi. Ladies and gentlemen, Simon en Garfunkel. Ja, ja. Dat applaus. Is. Jij zit hier ook mee te klappen de hele tijd. Dit is dus... helemaal te gek. En uh, ja, er is ook een dvd uh, van, van gemaakt. Dus als je, dat, als je dingen opzet, dan moet je hem tot het einde zien. Want de sfeer die uh, dit uh, ja, reunieconcert uh, teweegbracht onder de New Yorkers was natuurlijk uh, geweldig. Nou Mo, ik mag zelfs mijn vierde LP... Ja, dat ben ik weer lief voor je. Ja, nou, normaal gesproken neemt Ruud Jansen drie LP's mee en hebben we een gast in de studio. Die neemt zelf zijn eigen favoriete LP mee. Nou, die gast hebben we vandaag niet, dus dan mag jij de vierde doen. Oké, okay, nou ja. ja, de combinatie is leuk. Het zijn dus twee live LP's, waaronder dus The Beach Boys en Simon Garfunkel. Een Nederlandse troubadour. En ik heb natuurlijk ook een Amerikaanse troubadour bij me. En uh, dat is niemand minder dan de welbekende Jim Croce. James Joseph Jim Croce, geboren uh, op 10 januari 1943 in Zuid-Philadelphia... en uh, op, in 1973 helaas veel te vroeg overleden, was een Amerikaanse singer-songwriter. Hij brak door bij het grote publiek na zijn pas na zijn vroegtijdig overlijden. Zijn eerste succesvolle album, The You Don't Mess Around With Jim, maakte hij in 1972... Van het album is vooral Operator bekend geworden. In 1973 bracht hij echt door met de single Bad Bad Leroy Brown. Dit liedje werd later succesvol gecoverd door Frank Sinatra en werd als tune gebruikt voor niet minder dan Ron Brandsteders Showbiz Quiz. Ja, Tomaar, ja. maar. Vanwege zijn toenemende succes begon Crouchy in 1973 aan een volgende tournee. Na een optreden in Nation Chess, heel ingewikkeld. Daar ja. Man. Waar dat mag liggen, mag je ook weten. Ik kwam helaas bij, om bij een vliegtuigongeluk. Ik heb een double LP met zijn grootste successen en uiteraard luistert u nu naar Bad Bad Leroy Brown. Leroy Brown. De helaas veel te vroeg overleden... Amerikaanse singer-songwriter Jim Croce. Straks meer. Ja, nou, nou is mijn, nou, nou is mijn uh, cirkeltje een beetje rond. En gaan we weer terug naar 1972. Uh, de live registratie van The Beach Boys in Concert. Live in New York. En uh, toch even een verhaaltje vooraf. Want in 1960, toen hun uh, carrière dus laten we zeggen... Uh, juist een aanvang nam... Uh, Merkte ze in zo'n hoog tempo in de jaren zestig uh, muziek dat uh, singles werden uitgebracht, albums werden uitgebracht. En El uh, Jardine zei hierover in die periode, we waren eigenlijk onze eigen grootste concurrent. Leider van de band was Brian Wilson, die ook de meeste liedjes uh, schreef. En die vooral vanaf de derde LP ook een begnadigd producer bleek te zijn. Eind 1964 besloot de verlegen Brian om niet langer live op te treden... en zich meer op het schrijven van nummers en produceren te richten. Zijn vervanger in de liveband was Bruce Johnson. Oké, okay. nee, dat is een lekker geluidje. Nou, nou is het een vaak veelgedraaide LP, maar uh, dit had ik nog niet gehoord. Zijn vervanger in de liveband was Bruce Johnson. Murray Wilson werd ontslagen waarmee de artistieke vrijheid voor Brian compleet was. Luister nu naar een live registratie van het over zo bekende California Girls. En er mag gedanst worden. er mag gedanst worden. Kan je nagaan, toen woon ik in Groningen. Geen strand te natuurlijk. <laughs> Daar hou je er helemaal van. <laughs> ja. Zie ik zie het voor je. albert John in de discotheek met dit plaatje opzetten. <laughs> ja, dat waren nog eens tijden. <laughs> oh, sterker nog, ja, als DJ mocht ik dat dan, Giz Jockey heette dat vroeger. En toen was het nog een ouderwetse Jockey. Want ik zag uh, die Armin van Buren uh, uh, maandag uh, uh, gek doen, of dinsdag gek doen op het, uh, op het uh, Museumplein. Maar ja. dat, heeft, dat heeft niks meer met platen draaien te maken hoor. Nou, enigszins uh, wel, maar dat gaat alleen maar ervoor nog. Dat is niet meer onsteeds, want onsteeds hebben ze gewoon alles al klaar. Oh, okay. En hoeven ze maar één of twee ding handelingen nog te doen om het in te mixen. Maar het platen draaien, zoals jij vroeger dus als disc echt met ja, zo'n grote vinyl heen en weer heen halen weg. om de bieten te zoeken... en dan crossfaden ja. en weet ik wat allemaal. Tegenwoordig, met die uh, cd-spelers met tabletopjes... en dat kunnen ook gewoon mp3'tjes zijn of mp3-spelers zijn tegenwoordig... Ja. zit ook zo'n plaat op, maar dan een stukje kleiner... en dan kan je precies op draaien aantikken en net alsof je op een LP echt. Oké. Okay. Dus die techniek is wel helemaal door. Oké, okay. nou maar goed. Wij gaan lekker weer terug naar het vinyl. Ja. En uh, we hopen uh, dat, uh, dat uh, de originele presentator van dit programma, uh, als hij de herhaling hoort, uh, ze een goedkeur kan wegdraaien. En we gaan over naar een vast item, heb ik begrepen. Dat klopt. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Maar meneer Jansen is niet meneer Vos. Nee. Het kan <laughs> raar lopen vandaag. Uh, hoe, hoe raar gaat het lopen? Heel raar, heel raar. Ik uh... nou, zal weer eens even uitleggen wat het onderdeel eigenlijk inhoudt. Ja, ga je gang. Want er staan hier weer drie, nota vier notabele, juryle uh, drie notabele juryleden. Drie notabelen juryleden, sorry. Ja, ik... Ze zijn Voor... net op tijd, hè? Ja, ja, ja, ze zijn, ja. Net, ze zijn net weer binnengerend. En die, uh, ja, die gaan beoordelen van het origineel van een uh, buitenlands artiest in de koffer van een Nederlandse. En wie is het origineel? Het origineel, ja, hoe kan het ook anders? We gaan naar uh, Spanje. Viva in Spanje? Nou ja, voor, voor mij wel. <laughs> <laughs> en uh, ja, we gaan naar. Uh, kijk, dit komt van een LP. Tegenwoordig krijg je als je een CD koopt en je hebt de platen 10-dagen, zo noemden wij dat vroeger. Mm -hmm. Het is nu CD tiendaagse. dagen krijg je dan een CD gratis. En toen kregen wij altijd een LP er gratis bij. Als je dus een LP kocht. En de zogenaamde platen 10-dagen. En dat werd het ook gepromoot door meneer Willem O'Duis. En deze LP. Uh, onder de titel Warm aanbevolen bevat een aantal uh, uh, geweldige ja, easy listening nummers. Maar een daarvan is uh, onze grote vriend Julio Iglesias. Ja, Julio Iglesias. Ja. Ja. En past erg goed in dit item en uh, hij uh, vertolkt het woord het nummer Hey. Ja, daar is hij. Daar was hij.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 Recuerdo que ganabas siempre tú. ¿Qué hacías de ese triunfo una virtud? Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás. Que siempre que intentaba hacer la paz.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 que ik ben soy el perdedor cuando aan en mí. nee, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Ja, ja, dat was Julio Iglesias op zijn best. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Nee, meneer Vos, Ik heb het <laughs> nog steeds niet. Het is echt een jurylid, die zit hier dus achter dat glas. Ja. En die spreekt dat continu in voor ons. Zag je ze meeduimen? Mee, mee, mee, mee ja, duim, ja, ja, en ja en dat sowieso. Duim. Maar die spreekt dus continu in. Dat is hij nou al een paar maanden. Ja, meneer Jans, het kan raar lopen. Maar het ja. is meneer Vos vandaag. Ze zijn, ze, ze zijn erg benieuwd natuurlijk wat ja. de, de cover wordt. Ik en uh, er waren natuurlijk... Uh, ja, een heleboel Nederlandse artiesten uh, hebben natuurlijk dat pad bewandeld om, om buitenlandse nummers te coveren. Uh, ik noem er bijvoorbeeld Benny Nijman was daar erg goed in. Ja. Uh, Dave, uh, die, die, die Frans song kon het ook uh, heel goed. En uh, wie nog meer? Ja, uh, deze, deze artiest. Deze artiest. En uh, het is uh, een hele sfeervolle hoes, moet ik u zeggen. Twee kaarsen met een glaskant. Romantisch hoor. Er tussen. En een hele jonge. Ja, ja, hier is hij dan. André, André van, van Duin. Duin. Hij heeft het nummer van Julio Iglesias ook gecoverd. En uh, de juryleden, houd uw hart vast, want wij gaan luisteren naar het o zo romantische Wij. komt -ie? Komt hij? Ja, ja, echt waar. Hij Daar komt er al, de jury. Zie je zo, de jury. Oh, Arme dag. Ja. Oh, oh wat gaan we? Ja ja. Van links naar rechts en van rechts naar links. Wij, wat waren wij gelukkig in die tijd met niets of soms alleen een kleinigheid.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 Armen om je heen. Wij, wij spraken nooit zoveel, maar net genoeg. Jij deed het al voordat ik jou iets vroeg. Wij waren samen één, Maar nu, nu alles wat wij droomden is en morgen op de dag van u gelijk En ons geluk door de dus is bezwijk Vraag ik aan u aan, nu Die zoete droom van onze staat, In deze snelle tijd die ons vervaart Weer eens in je hart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 Wij droomen is bereikt en morgen op de dag van nu gewijd. En ons geluk doorstaat het haast gespijt, vraag ik aan jou, laat nu die zoete droom van onze krullen staan in deze snelle tijd die ons vervaart. Wij, wij zitten nu weer even als weleer En praten met elkaar, de oude sfeer Is even weer terug Wij, wij hebben toch nog wel genoeg verstand Waarmee wij alles nog veranderen, want De tijd die gaat zo vlug Juist nu, nu alles wat wij droomden is bereikt En morgen op de dag van nu gelijk En ons geluk door status haast bezwijkt Het o gevoelige wij gevoelige Wij van André van Duin. Van de gelijknamige LP, uitgebracht door CNR, Wij. En waar ook nog veel meer mooie nummers op staan, zoals mijn allergrootste fan. Als de zon schijnt, ja ja ja, een en al melancholie op deze LP. Maar wat zou de jury ervan zeggen, denk je? Want het is Spanje tegen Nederland. Jij kan ze zien, jij ziet die bordjes. Ja, maar ze zijn nog druk aan het delibereren. En uh, ze weten het niet. Ze weten het niet. Wanneer... Oh, komt... Wacht, Als het goed is komt er zo... Ik loop, een ik loop wel even naartoe. De voorzitter komt er zo uh, van de jury. Ja. De voorzitter van de jury komt hier met een briefje aan. En er staat op... Ke? En er staat op... Wat? <laughs> oh, ik heb een briefje gekregen. waarop er staat op... Ke? Ja, nou oké. Okay, nou, goed, Hakel. ze zijn eruit. <laughs> ze zijn eruit. Want hun Spaans is toch niet zo goed zoals ze hadden verwacht. Dus is het geworden... André. Ja, ga verder. Entree van Duin met het ozo-romantische wij. <laughs> en ze waren unaniem hè? Ja. Geen van, geen van de drie kon Spaans. Daarom. Weet jij nou wie het zijn? Ja, ja, maar dat mogen we niet zeggen. Zit uh, die uh, koperbaas er ook weer bij? Nee, nee, nee, nee. Nee, die andere zit erbij. Die paap? Nee, die broer. Oh, hij. Ja, ja, ja, die valt hij, hij met die neus. Ja, die. Die viel in. Ja, nee, vandaar. Nou snap ik het. Dus André van Duin met Wij mag blijven. Doei. Goed. Dankjewel. Dan gaan we gaan er weer vandoor. Ja. We gaan naar het strand voordat het, voordat het weer gaat omslaan. Ja, want er zit wat aan te komen. Hè. O, ja, dat zeggen ze. Ramen en deuren dicht, was binnen halen. <laughs> Als je naar buiten kijkt zou zeggen, dat is nergens voor nodig. Maar ik zou het toch maar doen, want er komt noodweer aan. Noodweer? Goed, wij gaan weer terug naar hetgeen waar wij mee zijn begonnen... met de vier LP's die hier voor mij liggen. En we gaan terug naar Boudewijn de Groot en wel naar zijn beginjaren. En dan heb ik het over de beginjaren 70. Nog even een stukje biografie. Want in 1951 keerde Boudewijn de Groot zijn vader voorgoed terug uit India, waarna hij in Nederland hertrouwde. Het gezin werd herenigd in 1952... en vestigde zich in de Caesar franklaan te heemsteden. Hier maakte hij voor het eerst kennis met Lennart Nijg, die in dezezelfde straat kwam te wonen en vriendschapsloot met de groots jongere stiefbroer Dirk. Beiden zaten ook op het Kraaienest, de Kraaienester school, maar veel contact hadden de twee niet. De groot, een klas hoger, zat dan Nijg. Na de lagere school ging bouwden wij naar de HBS op het Koenhert Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen, dat scheelt. Wij gaan weer een nummer draaien van zijn dubbel LP. Vijf jaar hits uit 1971. Geniet u van het ozo-melodieuze Noordzee. Dat was nog even een stukje van de strand. Ja, en dan gaan we nu naar de, de Noordzee. Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven onze goud. Toen we voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen.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 Gaan we terug naar New York en wel naar het Central Park. Waar Simon en Garfunkel in 1982 een, re een reunionconcert gaven. na een poosje, poos uit elkaar te zijn geweest. Nou, niet op de dingen vooruit lopen. Uh, in 1962 ontmoetten ze elkaar. En uh, doordat hun muziek werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate. met Dustin Hoffman in de hoofdrol. en daar hoorden jullie natuurlijk al de cover van Mrs. Robinson kwam hun carrière in een stroomversnelling. Met hun rustige, goed in het gehoor liggende... en mild maatschappij-kritische nummers... stegen ze in de hitparade. Nummers als The Sound of Silence... Homeward Bound, I Am A Rock... en gaat u maar door... Uh, zijn nog steeds bij veel mensen bekend. Ze hebben ook zong gewijd... aan de beroemde architect Freud Lloyd Wright. Sommige van hun songs... hebben de status van Evergreens bereikt. En ook geldt dat voor het volgende nummer. Geniet u van een live...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 Homeward bound, I wish I were Homeward bound, home. where my thoughts are skip home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for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 I need someone to comfort me Homebound I wish I was Homebound Home Where my thoughts are skipping home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for me Homebound I wish I Home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Silently. Simon Garfunkel live Central Park. Het ozo romantische Homework Bound. We gaan door naar Jim Croce. Welk nummer van Jim, Jim Croce, Croce gaan we ja. doen? Uh, even kijken. Mag ik even spieken? <laughs> grote, zwarte. Ja, dan zit je zo te genieten van de muziek. En ja. vergeet je gewoon de volgende LP alvast klaar te zetten. Ja, dan uh, zwijmel je weg. Ja. Terug naar uh, Jim Croce, helaas. Wel, welk gaan we doen? Nummer 1. Oh, nummer 1. Oké. Nummer 1. Ja, want. Uh, dat zijn van die nummers die het in mijn jeugd erg goed deden. En, uh, maar ja, het was een beetje nogmaals triest dat hij bekend werd pas nadat hij eigenlijk overleden was. En we luisterden in het begin van het programma al naar zijn, ja, al de hit waar hij mee bekend is geworden. Bad Bad Leroy Brown. En we gaan nu door, als het goed is, met uh, het, de schitterende ballade. I'll have to say, to say I love you in a song.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 kind of strange Every time I'm near you I just run out of things to say I know you'd understand And Every time Say I love you in a song. We zijn weer met andere dingen bezig, maar een schitterende love song. I'll have to say you, I love you, in a song. Niemand minder dan Jim Croce. Gaan we door. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben daar alweer de klok van drie uur. En volgens mij moeten we naar de Beach Boys. Dat kan, maar we kunnen ook uh, zeggen van... Uh, we gaan naar de Tune Tune tot aan het nieuws. Nee. Nee? Nee, nee, dan willen we dan de Beach Boys. Nee, snel. Beach Boys... Live Concert 1972, laatste nummer, kant 1. Ja. Ja, doe rustig aan, doe rustig aan. Want dan ga ik nog even vertellen. Dat in de, toen hij, toen die ene... Nou, dan moeten we hem wel nu opzetten, anders we kunnen we nooit afdraaien natuurlijk. Oké, okay, nou dan gaan we gauw, gauw door naar Live 72 Beach Boys. Ja. Darling. En zo met het zwingende Darlin. Ko oh, ik vind het een geweldige tune. <laughs> ja, mooi hè? Nou, zijn we aan het eind gekomen van ons eerste live uur van Vinyl. Bij afwezigheid van de grote animator hierachter, Mo. Mag je het met mij doen? Ja, het gaat helemaal goed. Helemaal gezellig. Oké. Okay. Nou, het, het komende uur hebben we nog om half vier hebben we de... Hoe noem je dat? De kraker van de week. Nou En we rekenen we erop dat deze gaat kraken. En uh, natuurlijk komen we terug met nog een paar schitterende nummers van Boudewijn en Groot. Live recordings van Simon and Garfunkel. En van de Beach Boys en Jim Croce. Dus ik zou zeggen, luisteraars, tot na de klok van drie uur. En veel plezier bij de boodschappen. Denk ik zomaar. Moet wel snel zijn. Tot zover het ritme van ZFM.